Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer draait het vandaag om Netflix, Disney Plus en andere streamingdiensten. Kamerleden zetten geen serie op, maar debatteren over het geld wat streamingdiensten in Nederland verdienen... Gaat nu voor een groot deel naar internationale series. En dat is een dingetje, vertelt mijn collega Nick. Er ligt een wetsvoorstel om die bedrijven te verplichten. een deel daarvan in Nederlandse producties te laten investeren. 4,5% van hun omzet moet dan naar Nederlandse producties gaan. Nederlandse films, series, documentaires. Om te voorkomen dat er helemaal geen Nederlandse series meer gemaakt worden. En ze dus te verplichten. steek het maar wat je verdient. ook in Nederland. in Nederlandse producties. Maar dan is het nog maar de vraag. welke Nederlandse producties het geld. Toe moet. Sommige partijen zeggen bijvoorbeeld dat het misschien ook naar reality TV en quizzen moet gaan. De politie in Duitsland heeft huizen van klimaatactivisten doorzocht, waren invallen in 15 plaatsen. Leden van de organisatie worden verdacht van deelnemen aan, deelname aan een criminele organisatie. Ze zouden een kerstboom hebben doorgezaagd, blokkeerde wegen en lijmden zich vast in musea en in luchthavens. Ook worden er twee verdacht van ...en ervan verdacht een oliepijpleiding kapot te hebben gemaakt. Er is nog niemand opgepakt. En tientallen militairen hebben hun opleidingsbudget gebruikt... ...om een dure tiendaagse barbecue cursus te betalen. Volgens de Telegraaf kregen ze bij de lessen een Green Egg Barbecue cadeau... Toch kan zo'n cursus de militairen helpen bij het zoeken van werk na hun diensttijd, zegt deze vakbond. Op het moment dat jij namelijk barbecue lessen gaat geven in een evenementenbureau... dan zou dat een plausibele verklaring kunnen zijn. Maar dat ligt heel sterk ja, van wat, wat wil je. Defensie beschuldigt de militairen van het misbruiken van tienduizenden euro's aan opleidingsgeld. Tegen een aantal van hen is aangifte gedaan. Ze mogen geen vergoeding aannemen voor spullen die ze privé gaan gebruiken. Heb ik nog het weer? Nou, vrij veel bewolking. Al is het langs de kust best zonnig vanmiddag. 14 tot 17 graden. Morgen meer zon en 1 of 2 graden warmer. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland door een auto met pech op de N201 Helversum richting Hoofddorp. Tussen industriegebied Meidrecht en de aansluiting met de N196 2 kilometer. Met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. nu ZFM luncht. Meer luisterplezier plezier. Met muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM.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 Awe! Awe! Awe! Nu begonnen met Robert Jacketti en de scooters met I Save The Day, gevolgd door Cindy Lauper Time after time. En de volgende is Chris Krab, Liar Liar. I De kazerne Zandvoort organiseert op 27 mei... een open dag op de kazerne aan de Limeerstraat nummer 2. Naast de bezichtiging van de kazerne zit de dag vol met demonstraties. Onder andere van het Young Fire and Rescue Team. Autovrakken openknippen en wat zijn de gevaren van een ontploffende gastank? Brandveilig wonen zal aanwezig zijn... en aan de hand van VR-brillen de gevaren van een woningbrand laten zien... Ook wordt er veel materiaal te toongesteld, zoals een oude en een nieuwe ladderwagen, maar ook een pomp en een slangenwagen. Het zal ook de Zandvoortse reddingbrigade met een strandauto en een aantal boten aanwezig zijn. Op deze manier willen we bewoners graag laten zien wat er allemaal gebeurt op de kazerne. En hopen we ook dat zij enthousiast raken en lid willen worden van de vrijwilligersbrandweer. Mooi weer zou mooi meegenomen zijn, want er worden ook verschillende spelvormen voor kinderen uitgezet. Onder andere een blusspel met waterspuiten en een visspel. En voor de kleintjes is er een luchtkussen. En Pat Bennett'er met Love is a Battlefield. Katharina Bush, geboren in 1958, is een Britse zangeres, muzikante, singer-songwriter en producer. Haar vader is Engels en haar moeder Iers. Op haar zestiende zorgde David Gilmore van Pink Floyd ervoor dat ze een platencontract tekende... Haar eerste album, The Kick Inside, kwam uit in 1978 toen ze 19 jaar was. Haar experimentele stijl en aparte zangtechniek maakt dat ze wordt gewaardeerd door zowel collega-muzikanten als door een toegewijde schare fans. Het blijkt uit het feit dat haar platen altijd verkopen, hoewel ze voor het maken van een album vaak jaren de tijd neemt. Hier is Kate Boes met Cloudbusting.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 Het waren de Dolly Dots met She is a Liar. Kleuren wereldwijd. Reis mee tijdens deze lezing... langs alle kleuren van de regenboog... en hun verschillende betekenissen in de kunst... en cultuur van verschillende volkeren. De deelname is 10 euro... en graag vooraf aanmelden via de balie of de website. Zondag 11 juni van 2 tot 4 uur. En de locatie? De Blauwe Tram. De volgende is Eurythmics. Sweet dreams. Flashback. Flashback. Flashback. Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef het volgende deze week. Het is een weekje stil geweest en dat heeft alles te maken met een weekje rente. Lekker hoor. Nu weer aandacht voor de UK top 40 van 60 jaar geleden. James Kilret valt in de categorie One Hit Wonders van het nummer Little Band of Gold. In Engeland was het een middelmatig succesje en in ons eigen land hadden we nog geen hit parade. In de USA was het succesje behoorlijk groter, maar ondanks dat zat er niets meer in het vat voor James. Hier is James Kilrid met Little Band of Gold uit 1963. There you were standing there smiling as you made your plan. You are going to leave me and go with You loved him so And your love would always be And that's the very same thing You once told me And you still had my love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 Dit was Maroon 5 met Memories. Vanaf 13 juni start een geweldig kunstproject speciaal voor senioren. Vijf kunstenaars, vijf blokken, twintig weken, twintig plaatsen beschikbaar. Laat u inspireren op de informatiemiddag. En die is dinsdag 30 mei van 1 tot 2 uur. En de locatie, pluspunt Zandvoort Noord. Graag vanaf aanmelden via Linda Oudendijk, l.oudendijk of via de balie van Pluspunt. De volgende is in onze lijst Casey en de Sunshine Band. Give it up!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 dat is een Amerikaanse singer-songwriter en een kunstenaar. En die is geboren in 1941 en die wordt dus vandaag 82 jaar. En dan hebben we Ernst Jans. En dat is een Nederlandse muzikant en oprichter van de band Doemaar. En Ernst is geboren in 1948 en die wordt dus vandaag 75 jaar. Doemaar was een Nederlandse popgroep die invloeden uit onder andere ska, punk en reggae combineerde tot een eigen nederpopgeluid. De band bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. Doemaar had in de jaren vooral succes bij overwegende jeugende fans, vooral jonge tienermeisjes. Na het matige ontvangst van debuut Doemaar in 1979, nog zonder hen die vrienden, haalde alle vier reguliere albums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. Hier is Doemaar met Small Verliefd. Dat over m'n horen verliefd op jou Veel te vrij Waar moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij Je hebt niemand nodig Dat over m'n horen smorverliefd op jou Dat over mijn ogen wel verliefd op jou Oh, voel me God, ik ga kapot Ik lijk wel zo dat over mijn ogen wel verliefd op jou Veel te vrij Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij Je hebt niemand nodig Dat over zijn ogen smor verliefd Historia De mooiste ballets gooi je hier op ZF. met The Wanderer. Zandvoort heeft een lange geschiedenis van kofferbakmarkten. Deze vonden altijd plaats in het centrum, maar dit jaar vindt er een plaats in Nieuw-Noord. Op 27 mei, op de dag van de grote buurtfeest, is iedereen van 10 tot 4 uur welkom in de Vlemingstraat. Deelnemers met of zonder auto kunnen zich aanmelden via info at zandvoortinside.nl info at Zandvoortinside.nl Elke plek kost 15 euro, indien in het bezit van de Zandvoortpas is het 5 euro. De volgende, John Denver, Country Road. Almost help. West Virginia, Blue Ridge Mountains. Blue water.